Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Gewapende mannen in gepanzerde voertuigen hebben het dorp Banschka aangevallen in Kosovo. Daarbij zijn vier doden gevallen. De groep van ongeveer 30 mannen heeft zich teruggetrokken in een klooster dat door de politie is omsingeld. Volgens de Kosovaarse politie zijn bij vuurgevechten rond het dorp een agent en drie aanvallers omgekomen. Merendeel van de inwoners van het dorp bestaat uit etnische Serviërs. Kosovo en Servië liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo verklaarde zichzelf in 2008 onafhankelijk van Servië, maar dat land ziet Kosovo nog steeds als een Servische provincie. De top van Ajax heeft met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen in en rond de Johan Cruijff Arena vanmiddag. De van Hals zegt dat de ongeregeldheden verschrikkelijk veel pijn doen. Er ontstond een grimmige sfeer bij het stadion na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Het spel werd gestaakt omdat supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooiden. Op dat moment stond Feyenoord met 3-0 voor. Na het duel vernielden hooligans de hoofdingang. En ook werden agenten met stenen bekogeld. De politie heeft drie mensen aangehouden bij de arena. Een Amerikaanse ruimtecapsule met aan boord materiaal van een asteroïde... is vanmiddag teruggekeerd op aarde. De ruimtecapsule werd in 2016 gelanceerd... en daalde drie jaar geleden af naar de oppervlakte van asteroïde Bennu. Die staat op 333 miljoen kilometer van de aarde. Het stof en de steentjes die zijn verzameld en meegenomen worden onderzocht op aarde. Wetenschappers willen daarmee een beter beeld krijgen van het ontstaan van het zonnestelsel... en ook hopen ze aanwijzingen te vinden voor het ontstaan van leven op aarde. Dan voetbal. RKC heeft Twente de eerste nederlaag van het seizoen gebracht. Het werd 1-0 in Waalwijk. Peksvolle AZ is geëindigd in winst voor AZ. Die club won met 3-0. In Sparta heeft de eerste thuiszegen van het seizoen behaald. Het werd 1-0 tegen Vitesse. Dan het weer. De wind neemt iets af in kracht. Het blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NMR Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Het is heel druk in de regio. Onder andere file op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkeveen. De verdraging is daar 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knopen Diemen en Aalsmeer. 40 minuten tijdverlies... Op de A10 tussen Durgerdam en Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A10 Noord tussen Volendam en Amsterdam Hemhavens ook nog een kwartier vertraging. En op de N522 Meer amstelveen voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWD Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv. Radio en internet. Z. Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1600. Mijn naam is Ben Oveug en ik had het in de eerste uur had ik me nog niet even voorgesteld. En bij een 1600ste uitzending moet dat toch wel gebeuren. Dave Luxon die gaat beginnen met als eerste van de drie met een gloednieuw album... Eens even kijken of ik het kan lezen. Uh, Stelving Skies. Zo spreek ik het maar even uit. En daarna komt Frolin met Bliss. En David Arkstone met Winterlude. En daar is zelfs een nee, cd'tje. cd'tje vanuit. Ja. Um, dat zijn de eerste drie. Groetje, groetje nieuw. Allemaal ook terug te vinden... Uh, op de website natuurlijk, peacefulradio.in, kort even nalezen. En dan gaan we terug in de tijd met uh, Bob Jonker. Peace in this land. Nou, ik weet niet welk land die destijds bedoelde. Naar nou, 2020 was er natuurlijk niet uh, zoveel oorlog als uh, nu. Um, dan kregen we nog even een ander... Um, Piano zitten natuurlijk ook in dit uur, daar hadden we het vorige uur volop van. Maar Edo Sons met A Piano Collection, track 13. Around the Sun, er zit ook wat werk in dit nummer. Niet dat je het kan verstaan, maar goed, het is er wel. Around the Sun van Kirsten Agerstra koppelaar En we sluiten af met Emerald Web met soundtrack en de track heet Night Song. Een lekker lange trek tot aan het nieuws. Ik wens je heel veel luisterplezier. some of the world's best ambient music on peaceful radio